Half uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De overheid neemt ruim de tijd om over te stappen op nieuwe beveiliging van alle overheidssites. Dat gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven, zei minister Donner op een persconferentie. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van de problemen met het gehackte bedrijf DigiNotar, dat verantwoordelijk was voor de beveiliging van de sites. Donner zei dat met Microsoft is afgesproken om geleidelijk over te stappen op andere beveiligingscertificaten. De beveiliging van DigiNotar zelf was zo lek als een zeef. Zo stonden er op de computers geen anti virusprogramma's en draaide een belangrijke server zonder goede updates. Verder gebruikten de medewerkers wachtwoorden die eenvoudig te achterhalen waren. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak en bekijkt of DigiNota aansprakelijk gesteld kan worden. Intussen is het voor burgers weer veilig om in te loggen op de overheidssite DigiD. Maar voor veel gemeenten en bedrijven zijn de problemen met de beveiliging nog niet voorbij. Zo willen belastingadviseurs niet langer via internet gegevens uitwisselen met de Belastingdienst, omdat hun systemen nog niet zijn aangepast.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 Ook zijn honderden patiënten geëvacueerd uit een ziekenhuis in de stad. De beving in Indonesië was te ver land inmaats om een tsunami te kunnen veroorzaken. Bij het fraudeproces tegen Jacques Chirac hoeft de Franse oud-president zelf niet in de rechtszaal te zijn. Dat heeft de rechter bepaald na een verzoek van de advocaten. Chirac wordt verdacht van vriendjespolitiek in de tijd dat hij burgemeester was van Parijs. Hij liet vandaag verstek gaan. Zijn advocaten hebben een medisch rapport waarin staat dat de 78-jarige oud-president aan geheugenverlies leidt... en dat hij niet gezond genoeg is om de zittingen bij te wonen. Chirac mag van de rechter wegblijven als zijn zaak morgen wordt voortgezet.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 Ook wordt beklemtoond dat eerst naar oplossingen moet worden gezocht om vaste medewerkers zoveel mogelijk in dienst te houden, voordat er een ontslagvergunning kan worden aangevraagd. De PVV, de getoogpartner van het kabinet Rutte, had geëist dat Kamp de tekst zou aanpassen. De partij is tevreden over het resultaat.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 Met de verhogingen komt minister Opstelte tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer... die een gerichtere aanpak wil van huftige rijgedrag en te hard rijden in woonwijken. Over de hele linie gaan de verkeersboetes per 1 januari met gemiddeld 15 procent omhoog. De aandelenbeurzen in Europa zijn de week slecht begonnen. De beurs in Amsterdam eindigde opnieuw lager. Door de Europese schuldencrisis en door de vrees voor een nieuwe recessie... sloot de AEX-index 4,2 lager. Ook de andere Europese beurzen zakten in de rode cijfers. De beurzen in Frankfurt en Parijs sloten rond de 5% in de min. De beurs in Londen sloot ruim 3% lager. Vanwege Labor Day, de dag van de arbeid, bleven de beurzen in de Verenigde Staten vandaag dicht. In Nigeria zijn bij gevechten tussen moslims en christenen zeker 11 doden gevallen. In het midden van Nigeria, bij de stad Jos, is sinds het einde van de Ramadan weer onrustig.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 Het weer. In het hele land komen buien voor, met vooral in het noorden en westen kans op onweer. Morgen is het herfstachtig. De wind wordt matig tot vrij krachtig en de temperatuur ligt rond de 18 graden. Woensdag neemt de wind wat af, maar het blijft wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Ik vind geschiedenis het leukst.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen, Den Haag vandaag... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. Ik geef toe, ik droom niet vaak over Piet Hein Donner... maar afgelopen vrijdag was het raak. Ik was op de bank in slaap gevallen met de televisie aan... en ik droomde dat minister Donner midden in de nacht een persconferentie gaf... Over allerlei zaken waar ik nog nooit van had gehoord. Zoals veiligheidscertificaten. Toen ik wakker werd, sleepte ik mezelf naar bed, krabbend achter mijn oren. Misschien was ik toch een beetje overwerkt. De volgende dag pas dong het tot me door... dat ik niet over Piet Hein Donner had gedroomd. Maar ik heb het vermoeden dat dat na vanavond wel weer vaker gaat gebeuren. rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, but taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues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 He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-workin' that way. He said, I like it with a big white grin. Kept on a-poppin' and he said again, Get rhythm when you get the blues. Come on, get rhythm when you get the blues. It only costs a dime, just a nickel a shoe. It does a million dollars worth of good, but you get rhythm when you get the blues. Johnny Cash, Cat Rhythm. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen... op deze maandag 5 september. Geen droom, maar keiharde werkelijkheid. Minister Donner van Binnenlandse Zaken gaf een klein uurtje geleden... een persconferentie over de situatie rond de veiligheid van overheidssites. Politiek redacteur Hans Andringa heeft de persconferentie gevolgd. Hij praat ons bij, samen met Brenno de Winter, ICT-journalist. Vanavond hebben we weer een nieuwe huiseconoom van de maand. Professor Jaap Koelewijn en we hebben veel te bespreken. Zoals bijvoorbeeld het nut van niet al te hard bezuinigen. En een stille revolutie in de Arabische wereld. Het klinkt misschien gek, maar de aanslagen van 11 september... hebben de Arabische vrouw geëmancipeerd. Hoe dat precies zit, hoort u ook straks. En wat vindt actrice Kitty Courbois van... dat ze naast het portret van een hond hangt? Dat en meer het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 5 september. De tijd dringt voor de overheid om over te snappen... op een nieuwe beveiliging voor alle overheidssites. De overheid deed afgelopen weekend het bedrijf DigiNotar in de ban... omdat het bedrijf was gehackt. Beveiligingscertificaten werden gestolen. Softwareproducenten zetten DigiNotar op de zwarte lijst. Maar Microsoft heeft op verzoek van minister Donner... een software-update een weekje uitgesteld. Tegelijkertijd de aankondiging van Microsoft... dat ze in ieder geval volgende week de release dat die dan automatisch zal worden aangepast... betekent dat de termijn voor een gefaseerde overstap beperkt is. Op die manier moet worden voorkomen... dat de communicatie met de overheid in de soep loopt. Dat digi slachtoffer is geworden van hackers... verbaast deze ex-werknemer van het bedrijf niet. De beveiliging was zo lek als een zeef. Men is niet op een goede wijze omgegaan met de vertrouwelijkheid... die volgens de procedures en de voorschriften gegarandeerd zou moeten zijn... Informatie die een burger via een beveiligde site van de overheid verstuurt, wordt versleuteld. En die sleutel mag alleen in het bezit zijn van de overheid. Maar DigiNotar bewaarde ze ook. Dat is pertinent uh, niet toegestaan. Een opgeslagen sleutel is een sleutel die gedupliceerd kan worden. En als er een duplicaat van een sleutel is, ja, wat is dan nog de sleutel te vertrouwen? Het is misschien wat ambitieus, maar staatssecretaris Veldhuizen van Zand heeft er alle vertrouwen in. Over twee jaar, twee jaar werken er veel meer mensen in de langdurige zorg. 12.000 mensen die er anders niet zouden zijn geweest in de zorg, extra. En dat is hard nodig, vindt deze bejaarde vrouw. Ook alleen dat ze meer hulp krijgen, maar ook af en toe zo'n een praatje maken. Dat hebben de mensen ook zo nodig. Echt toch. Of het gaat lukken om er 12.000 werknemers in de zorg bij te krijgen... blijft de vraag, zegt GGZ-Nederland. Het is niet zo dat er op dit moment 12.000 mensen... op de deur van de gezondheidszorg staan te kloppen... of ze alsjeblieft bij ons mogen komen werken. Integendeel, wij hebben echt te maken met tekort aan mensen. Maar dat gaat de staatssecretaris nu juist oplossen. Daar is ze van overtuigd. Er willen heel veel mensen in de zorg gaan werken. Dus dat zinnetje... He, mensen willen niet, of mensen dat is gewoon niet waar. Dus u gaat het halen, denkt Ja, ik ga het halen. Meer witte jas in de zorg dus en meer blauw op straat. Minister Opstelten wil het aantal dienders met bijna 3000 verhogen. Geen gewone agenten, maar vrijwilligers. Het is niet alleen maar toezicht houden. Of zoals sommigen zeggen, een levend dranghek zijn. Het is gewoon op alle niveaus. En dat betekent dat je ook vrijwilliger zou kunnen worden bij de recherche. Het klinkt leuk, maar de PvdA in de Tweede Kamer is sceptisch. De minister beloofde ons ooit 3000 extra agenten. Die zijn er nooit gekomen. En nu komt hij opeens met die vrijwilligers op de proppen. Dus met andere woorden, de minister wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten... ten koste van de veiligheid van mensen. En dat kan niet de bedoeling zijn. En vandaag stond een snoepjesfabriek in brand in Harlingen. De brand is waarschijnlijk ontstaan bij de droogmachine voor spekjes. Breaking news voor Omroep Friesland. Goedemiddag, welkom bij een extra aflevering van jouwt. In Haast hield het spekjesfabriek van Astra-Faam het jordere Frisia in de brand. Nou, ik was buiten bezig. En toen liep er al een collega langs me heen en die zei, er is brand bij de spiraaldrogers. Je ziet je in vlammen opgaan. En dat zag je en toe Ik meld u me maar een nee Haast is om 6 uur. Het dan. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Dan heeft mijn collega Trudy Vendrich alvast de kranten van morgen voor ons gelezen.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 De rekening daarvoor moet wat de Telegraaf betreft bij DigiNotar terechtkomen. Zowel de Volkskrant als het Nederlands Dagblad schrijft over Europees onderzoek... waaruit blijkt dat ruim een derde van de Europeanen leidt aan één of meerdere psychische stoornissen. Dat zijn in totaal bijna 165 miljoen mensen. Depressie blijkt de grootste ziekmaker. De behandeling van mensen met psychische stoornissen is sinds 2005 niet verbeterd.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 De verpleegkundigen hebben in Polen al een cursus Nederlands gevolgd. De kosten voor een inwonende verpleegkundige zijn... afhankelijk van de werkzaamheden, 1250 tot 2500 euro per maand. De Gezondheidsraad gaat opnieuw bekijken... of het professionele boksen verboden kan worden. Zo'n 40 tot 80 procent van de profboxers krijgt hersennetsel... zoals dementie, Parkinson en andere chronische hersenaandoeningen... zegt de raad in spits. In 2003 werd ook al voor een verbod gepleit... maar daar is tot nu toe niets van terechtgekomen... Ook amateurboksers lopen gevaar. Ze vechten weliswaar met een helm, maar die biedt volgens de Raad... voor de hersenen onvoldoende bescherming. Ook een hoogleraar van het UMC Utrecht pleit voor een boksverbod. Hij betoogt dat mensen zichzelf niet met opzet moeten beschadigen... in een tijd waarin iedereen wordt aangespoord goed op zijn gezondheid te letten. Al was het alleen al om de medische kosten. De bond van de profboksers is het daar niet mee eens. Volgens de bond zijn de risico's aanvaardbaar... doordat de regels de afgelopen jaren veel strenger zijn geworden. NRC Next heeft bij de start van het nieuwe politieke seizoen... de Kamervragen in zonder de loep genomen. En wat blijkt, het aantal vragen is in vijf jaar tijd met een derde toegenomen. Dat afgelopen jaar waren het er meer dan 3200. In totaal kostte dat, volgens NRC, het absurde bedrag van 5,6 miljoen euro. Kamerleden blijken verder weinig inventief, schrijft de krant. Maar liefst driekwart van de vragen was niet zelf bedacht... maar rechtstreeks gebaseerd op berichten uit de media. Verder is geen enkel ministerie erin geslaagd om binnen de verplichte drie weken met een antwoord te komen. In NRC Next staan daarom een handleiding voor zowel Kamerleden als ministers om het beter te doen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. And I don't get to say when I'll die And I didn't know if I'd ever fall in love Or feel the warm light in your smile I don't know why, but I hear music in the rain See the sunlight in the my eyes. I need you. Raoul Midon, when you call my name. Minister Donner van Binnenlandse Zaken doet zijn best... het digitale verkeer tussen burger en overheid weer betrouwbaar te maken... na het hekken van het bedrijf DigiNotar. Na vrijdagnacht en zaterdagmiddag was het vanavond de beurt... aan persconferentie nummer drie. Politiek redacteur Hans Andringa was erbij. Goedenavond, Hans. Goedenavond, Eva. Drie persconferenties, eentje midden in de nacht. Het komt bij mij allemaal een beetje paniekerig over. Ja, minister Donner doet uh, heel hard zijn best om uh, in ieder geval aan ons burgers uh, duidelijk te maken dat hij er bovenop zit. Want het gaat natuurlijk om een hele belangrijke zaak. Het vertrouwen dat wij burgers in de overheid hebben. Dus er staat echt heel veel op het spel. En vandaar dus ook, uh, ja, laten we het een beetje powerplay noemen, door in zo'n korte tijd uh, ons burgers zo vaak in te lichten wat er nu precies aan de hand is en wat voor mogelijke gevaren... Wij hebben blootgestaan aan en uh, wat er mogelijk nog van over is. Ja, want heeft Donner nu vanavond bij deze derde persconferentie... de zekerheid gegeven dat het digitale verkeer met de overheid... inderdaad veilig is? Uh, nou, helemaal veilig, dat kan je nog niet uh, garanderen. Want er wordt op dit moment heel hard gewerkt... om uh, alle bedrijven, instanties die uh, gebruik maken... van zo'n veiligheidscertificaat van uh, DigiNotar... Uh, om die te veranderen uh, in uh, wel echt... Uh, veilige certificaten. Maar Donner die gaf uh, vanavond meteen een tip... want hij zei van altijd als je, ook als burger... Uh, achter je computer zit en je hebt uh, contact met een overheidssite... of met van een bedrijf en er staat boven zo'n slotje in... kijk dan even uh, door wie dat is afgegeven. Want er wordt wel nu heel snel geprobeerd dat jouw computer niet meer... ja, dit is veilig zegt als het een certificaat is van DigiNotar. Maar dat moet dus eerst allemaal veranderd worden... via updates in je, in je computer. En dat kan dus nog wel even duren. Maar in grote lijnen is het wel weer veilig. De grootste bedreigingen die zijn in elk geval... Maar 100% zekerheid die is er nog niet. Ja. Hoe is de overheid er uiteindelijk achter gekomen dat er een, een probleem was een groot probleem? Ja, dat is eigenlijk een uh, heel uh, raar verhaal. Want je zou denken dat als zoiets belangrijks fout is... dat je daar als overheid uh, meteen door op de hoogte wordt gesteld door, door het bedrijf. Nou, uiteindelijk wist dus uh, de Nederlandse overheid op 29 augustus... dat er iets aan de hand was. Maar achteraf is vastgesteld dat op 6 juni... al een eerste verkenning door een hacker bij DigiNotar uh, had plaatsgevonden... Uh, Twee weken later uh, werd vastgesteld dat er ook echt een digitale inbraak is geweest. Uh, 2 juli is er een echte poging gedaan om een vals certificaat aan te maken. En dat is dus daadwerkelijk gebeurd op 10 juli. Nou, tussen 10 juli en uh, 29 augustus zit er nog een fix aantal weken... dat het bedrijf zelf wel geprobeerd heeft om de zaak uh, weer recht te zetten... maar dus niet even een telefoontje naar Den Haag uh, deed... om te vertellen dat ze een groot probleem hadden. Maar hoe dan precies wel? Want als het bedrijf zelf niet aan de bel heeft getrokken... hoe is Donner daar uiteindelijk achtergekomen? En dat is omdat er uh, via een andere digitale weg... uiteindelijk in Duitsland bij een soort uh, zusterorganisatie... die ook die veiligheidscertificaten voor uh, computercontacten... allemaal uh, screent en in de gaten houdt... die hadden een melding gekregen uit Iran... dat er iets fout was met een veiligheidscertificaat voor Google... En de Duitsers hebben dus nagetrokken dat dat uiteindelijk door een Nederlands bedrijf was afgegeven. En toen, pas op 29 augustus, werd in Nederland bekend dat er iets fout was. DigiNotar had dus zijn mond gehouden en via een omweg kwam het toch in Den Haag terecht. Ja, heeft Donner nog iets van onvrede over DigiNotar laten merken? Of is dat alweer een gepasseerd station? Nee, daar kon hij nog wel iets over zeggen. Uh, ja, in Donneriaanse taal uh, is dat dan uh, onverantwoordelijk of nalaatbaar. Uh, uh, heel erg scherp wilde hij er vanavond ook nog niet op reageren. Want er loopt ook nog een onderzoek van... Waar heeft dit bedrijf echt fouten gemaakt en zou je dat nog juridisch kunnen uh, vervolgen? Um, hij is nu zelf ook bezig om uh, via allerlei uh, onderzoeken verder te achterhalen wat er precies aan de hand is. Maar moest Donde ook wel toegeven, in die digitale wereld heb je als overheid uiteindelijk heel weinig mogelijkheden om zaken echt goed te regelen. Dit is een materie die juist omdat internet... een volstrekt internationaal geregelde gemeenschap is... waar het ook er niet toe doet of het bedrijf in Nederland zit... of dat het elders zit als om de zekerheid... maar zeer beperkt overheden greep op hebben uh, via regelgeving. Dat is ook de reden waarom bij de certificaten in de telecommunicatiewet... er een regeling is als er gebruik wordt gemaakt... voor wat heet de gekwalificeerde certificaat... En daar uh, houdt de opta uh, houd daar toezicht op. Nou, De Winter, ICT-journalist. Goedenavond. welkom. Een hele goede avond. Goedenavond. Ja, Ik moet zeggen, als, als uh, leek, als gewone burger... dit stelt me niet echt gerust als ik donder zo hoor. Nee, dit is ook nog veel te vroeg om gerust te zijn. Uh, kijk, ze zijn nu de, de acute problemen heel erg goed aan het oplossen. En uh, het, ja, die, er moeten 58.000 certificaten worden vervangen. Dat is gewoon een heidens een klus. En daar hopen ze in iets meer dan een week mee klaar te zijn uiteindelijk. Dat zal misschien wel een week of twee worden, maar, maar dat wordt wel opgelost. Wat niet geruststelt is dat, dat er kon worden ingebroken bij dit bedrijf. En dat het zo ongelooflijk mis is gegaan. Die hackers die hebben bijvoorbeeld zelf software geschreven om certificaten aan te maken en dat geïnstalleerd. En dan hebben we het te maken ook nog met een partij die op 28 juli al wist dat het foute bol was. En ook wist dat het actief in Iran werd misbruikt. Ja, je zult er veel meer moeten doen dan een beetje toezicht. Hier moet gewoon echt een meldplicht data lekker komen. En als je dat niet meldt, dan, dan, dan gooi je eigenlijk gewoon in het kastje thuis. Ja, en kom, ik moet eerlijk zeggen, ik had nog nooit van DigiNotar gehoord. of veiligheidscertificaten voordat voor dit allemaal gebeurde. Maar hoe stond dat bedrijf bekend voordat dit aan het licht kwam? Nou, dit be bedrijf is, is een onderdeel, zeg maar, van, of opgericht door notarissen. Het had dus een hele betrouwbare reputatie en het zat allemaal goed... en we hoefden ons daar geen zorgen om te maken. Dus het, het leek allemaal helemaal in orde te zijn. Uh, dus die reputatie, die was goed. En dat, dat blijkt ook wel, want bijvoorbeeld PricewaterhouseCoopers... die heeft al twee keer toe in ieder geval recentelijk... nog een, een bewijs van goed gedrag afgegeven. Maar ergens schort er dan iets aan de beoordeling, ofwel van de regering of van de mensen die, dus een, een goedkeuringscertificaat geven. Ja, de, de is waar, natuurlijk... zit het? waar zit het? Ja, zeg maar. er is totaal niet gekeken serieus naar ICT en beveiliging. Ik bedoel, op het moment uh, iedereen die naar dit programma luistert weet dat je op een Windows-computer een antiviruspakket uh, moet hebben, behalve de notarissen. Uh, Iedereen weet dat je een fatsoenlijke wachtwoord moet kiezen. Toch konden de hackers het voor elkaar krijgen... om met standaardprogrammatuur, zonder maar iets te weten... die wachtwoorden te kraken. En niet alleen van gebruikers, maar ook van systeembeheerders. Ja, dat, dat soort basale fouten hoor je niet te maken. De detectiesoftware die in de inbraak had moeten melden... die heeft niet gewerkt. Nou, al dat soort dingen zijn toch tekenen aan de wand... Ja, dat ze er een complete puinhoop van hebben gemaakt... om het toch maar netjes te zeggen. Ja. Is er Wat valt de regering in zoverre te verwijten dat zij af zijn gegaan op een kwaliteitskeurmerk... en verder totaal niet hebben gecontroleerd hoe dat bedrijf werkt... terwijl ja. het om hele gevoelige informatie gaat? Kijk, hier hoor je bovenop te zitten. Op het moment dat je een bedrijf het mandaat geeft om namens de staat de Nederlander handtekeningen te zetten... Dan, dan wil je daar toch echt wel waarborgen voor hebben. En het tweede is, het heeft heel lang geduurd voordat er echt serieus in actie werd gekomen... In het begin werd zelfs nog gezegd van... nee, maar met die overheidscertificaten, dat zit wel goed. Ja, nu blijkt dat dat toch anders in elkaar zit. Dus dat is wel heel vervelend. Gelukkig lijkt het er nu wel op dat ze de problematiek beginnen serieus te nemen. Maar ja, de angst blijft natuurlijk toch wel een beetje in de ICT-industrie hangen. Dat, dat als dit straks weer voorbij is, dat we weer business as usual krijgen... en dat ICT-beveiliging bev weer het ondergeschoven kindje blijft. In de zin dat ze laks worden? Ja, ze zijn gewoon eigenlijk heel erg laks op ICT-beveiliging. Het heeft heel lang geduurd voordat werd aanvaard... dat er iets met het EPD aan de hand was. De vingerafdruk in het paspoort, de overchipkaart. Nu hebben we dit voorbeeld weer. Dus ja, als hier niet serieus wordt ingegrepen... en fundamenteel wordt ingegrepen, ja, dan ziet het er heel somber uit. Ja, um... Terugredenerend, wat is concreet zeg maar, het grootste risico geweest voor ons als gewone burgers? Nou, e nee, we hebben natuurlijk twee typen burgers: de Nederlanders en de Iraniërs. Um, voor de Nederlanders is het zo dat wij dachten dat we veilig waren op overheidswebsites. En uh, dat vertrouwen werd afgegeven door een partij die dat vertrouwen niet waard was. En we hebben dus gewoon een tijd lang het risico gehad dat wij dus ja, aan criminelen bijvoorbeeld onze informatie afgaven. Dat is één. Voor de Iraanse burgers kan de, kunnen de gevolgen veel verstrekkender zijn. Want um, het regime heeft gewoon daar kunnen meeluisteren met de communicatie. En dat is bijvoorbeeld voor dissidenten die in dat land wonen... Ja, is dat gewoon, gewoon bloedlink. Maar zullen we er ooit achter komen wat een directe link is tussen de Lek nee. en, en wat zo? Nee, dat, dat, dat is natuurlijk ook wat straks in het strafrecht een hele lastige gaat worden. Van kun je zeggen dat, dat uh, deze dissident die is opgeknoopt of deze dissident die is opgepakt. Omdat uh, ze e-mails zijn gelezen. Of ja, zo, nou, dat, uh. dat, dat kun je nagenoeg niet bewijzen. Dat, dat wordt heel erg moeilijk. Dus waarschijnlijk uh, vrees ik dat uh, de mensen die dus gewoon dit onder de pet hebben gehouden, er weer mee wegkomen. Even uh, terug naar Hans Andringa. Hans, verwacht je dat dit de laatste persconferentie is van donner over deze kwestie? Uh, nee, dat verwacht ik niet. Want. Er zijn ongetwijfeld nog uh, zaken die straks uh, boven komen... borrelen van uh, uh, contacten tussen computers of uh, burgers in computers... wat toch nog niet helemaal goed is. En uh, ja, er zijn er ook nog zoveel uh, lopende onderzoeken in onderzoekjes... En gezien de, de, ja, bijna het fanatisme waarmee Donner op deze zaak zit... denk ik dat hij ook nog heel sterk de behoefte voelt... als er weer wat goeds te melden valt om dat vooral ons niet te onthouden. Ja, Brenno de Winter nog even tot slot. Ik kan me voorstellen dat het structureel aanpakken van dit probleem... uitermate kostbaar gaat worden. Dat, dat is het uh, zeker. Kijk, zo'n certificaat vervangen, dat kost niet zoveel. Maar uh, we hebben het toch over de vertrouwen in de hele internetinfrastructuur, de beveiligingsinfrastructuur. Dat um, voordat je dat weer hebt opgebouwd, daar zul je heel veel energie in moeten steken. Uh, dit is zeker nog niet het laatste. Um, ik ben ook nog een aantal nieuwstips aan het uitzoeken. En ik denk dat het ook niet het enige incident is wat op dit moment speelt. Nou, dat is nog eens een goede cliffhanger op de maandagavond. Precies. Brenno, <laughs> Brenno de Winter en hans ga hartelijk dank. We gaan jullie ongetwijfeld binnenkort weer spreken over deze kwestie. 10 contados. Het is maandag 5 september, tijd voor een nieuwe oog van de maand. Min 3 voor Londen, min 3,2 voor Frankfurt. Eigenlijk doet iedereen het een beetje gewoon dun door de broek. Markten zijn onzeker, overdrijven misschien ook wat. Ik vind dus dat Griekenland niet thuis hoort in de muntenunie, dat is niet de oplossing. Een crisis die los je stap voor stap op, dat doe je met een koel cool hoofd. Dus in alle marktsegmenten zie je de crisisstemming terug. Nou, dat kan toch niet waar zijn. Goedenavond en welkom professor Jaap Koelewijn. Goedenavond. Hoogleraar Corporate Finance aan de Nijrode Business Universiteit. Nou, het wordt in ieder geval geen saaie maand deze uh, september, denk ik. Nee. Prinsjesdag komt eraan. Het wordt drop of de ronde voor Griekenland. Misschien mm -hmm. ook wel voor de euro. En dan hadden we vandaag ook nog eens grote verliezen op de beurzen. Uh, saai in ieder geval niet, maar ook niet echt heel erg blij van te worden. Ik kan de luisteraars weinig troost bieden, denk ik, vandaag. Oei. Ja, dat klinkt het somber. Maar... Um... Ja, er is een hoop onrust in de wereld. En uh, val mijn kop en je ziet u ook verschillende beleggers... zoals uh, de, uh, de manager van PGGM, Jacques Kracht, heeft het over gezegd. Ook de beleggers van de ABP, die vinden het steeds moeilijker... om in deze wereld nog verstandige keuzes te kunnen maken. Dat geeft aan dat markten enorm wispelturig zijn... Mm -hmm. Ja, en eigenlijk ook niet weten, de beleggers nog, de, de samenleving weet welke kant het uitgaat. Wij, wij praten over zaken over zit Griekenland nog wel een euro aan het eind van de rit. Uh, gaat de beurs nog verder zakken? Uh, gaan we nou een deflatiescenario in, gaan we een inflatiescenario in? Ik zal proberen wat duiding te geven, maar een oplossing kan ik u niet bieden. Ik denk dat als u het wel wist, dan uh, zat u misschien niet hier en ergens anders om de wereld te redden. Dat zou een mooie taak zijn, ja. ja. September is de maand van de Prinsjesdag, de begroting. We gaan 18 miljard bezuinigen. Um, ziet u die begroting met vertrouwen tegemoet? Nee, want dit kabinet legt één ding aan de dag... en er is een verschrikkelijk gebrek aan draad, daadkracht. Uh, er zijn een aantal grote problemen in het land die vragen om een oplossing. Dat is de vergrijzing, dat is de zorg, dat is het onderwijs, de woningmarkt. En eigenlijk heeft op geen van de terreinen het kabinet een wezenlijk beleid... Er mag niet gemord worden aan hypotheekaftrek. Er mag niet gemord worden aan het scheef wonen. Dat mensen met te hoge inkomens in goedkope woningen zitten. Uh, wij zouden moeten investeren in onderwijs. Vandaag opening van het academisch jaar. Ik wil het toch even benadrukken vanuit mijn rol. Uh, moet geïnvesteerd worden in onderwijs. doen we ook onvoldoende. Uh, we constateren dat onze welvaart verschraalt. Mede omdat wij te weinig menselijk kapitaal hebben. Onderwijs wordt al bezuinigd. En de. de, de, de de AOE-leeftijd moet omhoog en er moet niet over 15 jaar eens een keer drie maanden bij komen. Dat moet nu gebeuren en het moet snel gebeuren. Dus er wordt uit, uh, hoe zal ik het zeggen, uit angst eigenlijk besloten om dan maar een beetje te bezuinigen. Maar een positieve keuze in de zin van daar gaan we wel geld in stoppen, dat durft het kabinet niet te doen. De politieke partijen houden elkaar gegijzeld. PVV is tegen een aantal zaken. Dat doet het kabinet dus ook niet. Hervorming van de arbeidsmarkt is het kabinet, is PVV tegen. En omdat de PVV gedoogpartner is, moet het kabinet zijn oren laten hangen naar de PVV. Dus geen hervorming arbeidsmarkt. De PVV is tegen bezuinigen, dus geen echte bezuinigingen. De PVV of CDA is tegen hypotheekrenteaftrek, dus dat doen we ook niet. Maar dit is een beetje de tragiek van de Nederlandse <coughs> politiek. Het ontbreken van leiderschap. Of de ruimte om dat leiderschap in te vullen. Als je met elkaar voortdurend op zoek bent naar een consensus, dan hou je elkaar gegijzeld, toch? Ja, maar het bizarre is natuurlijk dat er nu een partij heel veel macht heeft die niet in het kabinet zit. En dus ook niet de verantwoording geroepen hoeft te worden. Het viel mij op dat tijdens het debat over de steun aan Griekenland. meneer Wilders breed lachend in de bankje zag, zat en zag hoe de andere partijen elkaar aan het beschadigen waren. In plaats van dat wij met elkaar een oplossing bedenken. Dat vind ja. ik een heel ernstige zaak. Ja, um, even over die 18 miljard die bezuinigingen. Um, Christine Lagarde. De nieuwe baas van IMF heeft vandaag iets gezegd wat ik dan weer niet kan plaatsen als uh, gewone luisteraar. Daar moet helemaal niet zoveel bezuinigd worden. Ik dacht dat ja. we net allemaal gewend waren aan het idee dat we even uh, op een houtje moesten bijten. Mevrouw Lacarde zegt hele verstandige dingen. Het is voor een land als Nederland en Duitsland, wij praten onszelf aan dat wij moeten bezuinigen. We hebben een heel bescheiden overheidstekort dat we tegen enorm lage rente kunnen financieren. Staatsschuld ten opzichte van het nationaal inkomen is zeer beperkt. <coughs> dat komt al lang niet in de buurt van Griekenland. Wat Lagarde vaststelt is dat als landen als Nederland, Duitsland, Oostenrijk gaan bezuinigen, dat zijn landen die nu, dat ga ik even jargon gebruiken, grote spaaroverschot hebben, dus meer geld verdienen dan dat ze uitgeven. Die spaaroverschot, moet je wat mee doen. Nou, de, normaal gesproken zorgt de overheid... door dat geld te lenen waar de burgers zijn weer uit te geven... dat dat spaaroverschot wordt opgenomen. Als Duitsland en Nederland... Duitsland heeft een begroting die nu bijna in evenwicht is. Als die nu gaan bezuinigen, terwijl de economie aan het verzwakken is... dan heeft, zoals Paul, Paul Tang zei van de Partij van Arbeid... dan ben je een zeiler die aan de verkeerde kant van de boot gaat hangen. En dan slaat die boot dus om. Wat eigenlijk zou moeten gebeuren, dat... dat dat kan niet. dat zou ze willen. Maar het heeft Hendrik Witteveen, oud-bewindvoerder van het IMF wel gezegd... dat de schuldenproblemen van Amerika, <coughs> Italië Spanje... alleen maar opgelost kunnen worden door internationaal te coördineren. Landen met grote overschotten, China, minder mate India en Brazilië... die zouden dus eigenlijk de schulden van die landen moeten opkopen... en ze tegen gunstige voorwaarden moeten opnemen. En daarmee de enorme overschotten van China... Weer terug kunnen sluizen naar het Westen. dan hoef je dus niet jezelf kapot te bezuinigen. wat we nu in Griekenland zien. En dat het enige wat we Griekenland opleggen. is. bezuinigen, nog meer bezuinigen, nog meer bezuinigen. Daardoor gaat de economie krimpen. Lopen de korten nog verder op? Daar zit je dus een enorme neerwaartse spiraal. En daarvoor waarschuwt Lagarde. En hoe ver uh, rijkt haar invloed. als ze zo'n uitspraak doet? Ze kan niks opleggen en ze kan niks afdwingen. En het pijnlijk is dat het IMF. natuurlijk door alle affaires. Uh, Weinig moreel gezag heeft. En het IMF. is ook niet meer een adequate representant. van de wereldeconomie. Waarom moet een, een, iemand uit een. verouderd Europees land. Uh, leider zijn. of het IMF? Waarom zit daar niet een Chinees. of waarom zit er niet een Indiër. of een Braziliaan? Wordt Lagarde niet serieus genomen? Nou, dan heb ik niet zozeer over Lagarde zelf. maar meer het over. Hele instituut. Het Het institutionele kader. binnen het IMF uh, functioneert. Dat is na de Tweede, op, de Tweede Wereldoorlog opgericht... in het kader van, pardon, in het kader van de Bretton Woods-akkoorden. Toen een nuttige instelling, omdat de as de, van de wereldeconomie... en de politieke, en de politieke macht was Europa-Amerika. Die maakten de dienst uit, globaal gezien. Nou, Dat zijn dus niet meer de grootmachten... De, Amerika is niet meer de supermacht. Het is een achterhaald uh, fenomeen eigenlijk. En het instituut houdt zichzelf in leven met politieke spelletjes van... dan mag een Amerikaan bij de Wereldbank en een Europeaan bij het IMF. En wij zitten gezellig in baantjes te kwartetten met elkaar... terwijl we de rest van de wereld buiten, buiten laten staan. Ja, en naar de verdoemenis gaat ook nog. Het, ik, ik hoor het de laatste tijd steeds vaker... het gaat over daadkracht en uh, politiek leiderschap... Um, wat moet er gebeuren, voor, want dat heeft natuurlijk ook dat effect op het vertrouwen, mm -hmm. wat zich ook weer vertaalt in de beurs en hoe dat gaat. Wat moet er gebeuren voordat iemand wellicht een voor zijn achterban impopulaire maatregel durft te nemen? Hoe lang, laat, hoe lang gaan we zo doormodderen, laat ik het zo zeggen? Ja, ik, ik herken het. Ik, ik moest denken, ik las de biografie van Wim Duisenberg een tijdje geleden. En moment uh, is een situatie geweest dat het kabinet van 8, 1 of 2 was gevallen. En dat Lubbers bezig was zijn, uh, zijn kabinet te formeren. En in die tijd hebben stiekem de ambtenaren van Financiën de begroting geschreven. Die hebben lekker allerlei dingen gedaan waar de politiek niet aan durfde. Namelijk wel bezuinigen, wel de arbeidsmarkt aanpakken. Dat kon toen nog in een lokale setting worden opgelost. Ondertussen zijn we onderdeel van een veel groter geheel. De dreiging van een grote ramp, de dreiging dat Italië of Spanje omgaan vallen... dat dan de, de politiek misschien bij zinnen komt en besluit. Die dreiging is er toch al, of niet? Nog niet voldoende, blijkbaar. Misschien moet eerst de Italiaanse uh, rente op 15% staan. Voordat we echt gaan begrijpen dat Italië gebest wordt... door uh, internationale kapitaalmarkten. En dat we dan misschien moeten besluiten om met z'n allen... iets aan dat probleem te doen. Wat verwacht u, want u bent nu huiseconom van de maand september... Ja. wat denkt u dat u het voornamelijk met ons gaat bespreken de komende maand? Uh, de heetste issue. Nou, de heetste issue is al maand het heetste issue. Dat is buitengewoon treurig. Griekenland, Italië, Spanje. Uh, internationale beleidscoördinatie. Gaan, gaan wij inderdaad het voor elkaar krijgen als Westerse landen... en ook de Chine Chinezen en Indiërs... om iets te doen aan de globale onevenwichtigheden... Ja, en we gaan helaas denk ik vanuit Nederland heel veel geneuzel horen over uh, belastingen op, op kunsten. Ja, dan nee, dat zijn de wezenlijke issues. In Nederland, 200 miljoen euro praten wij over. Ook weer zo'n PVV-item, lekker een cultuurbesje, want dat is ook weer uh, heel aardig. Ik denk dat er veel hele grote thema's spelen. Maar ik ben heel erg bang dat juist al die kleine... Ja, uh, microthemaatjes als een belasting op dit of een heffing op dat. Dat zijn wel dingen die burgers bezighouden, die ze raken. Ja, dat snap ik. Maar de Nederlandse burger zou eens moeten realiseren... dat 70% van onze exporten naar andere Europese landen gaat. Dus als Europa een probleem heeft, dan heeft Nederland geen griep. Dan zijn wij invalide. En dat wil dus niet tot de burger doordringen. En dat, dat draagt dit kabinet niet uit. Want die is alleen maar bezig om... Tegen een deel van de Nederlandse achterban te spreken. Ja, op wijn hartelijk dank. Graag gedaan. I'll take a chance right now. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, live.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 Je zou het niet zeggen. Queen Latifah, I'm gonna live till I die. Saudi-Arabië is geen paradijs voor vrouwen. Er zijn weinig plekken op aarde waar ze zo zichtbaar worden onderdrukt. Maar sinds de aanslagen van 11 september 2001... laten steeds meer vrouwen zich niet zomaar het kaas van hun brood eten. In het land zou zelfs een heuse golf van islamitisch feminisme aan de gang zijn. Ik praat over met Nicolien Zuidgeest, Arabist en Midden-Oosten-specialist... en Lisa de Bode, die een boek schreef... De Stille Revolutie, mijn zoektocht naar de nieuwe vrouw in de Arabische wereld. Goedenavond, dames. Goedenavond. Uh, Lisa, ik begin bij jou. Je bent op zoek gegaan ja. naar de nieuwe vrouw in de Arabische wereld, zoals je het zelf noemt. Wat was voor jou de specifieke aanleiding om haar te zoeken? Wel, dat gaat eigenlijk terug naar um, het Burka-verbod. Uh, destijds was vorig jaar België nog het eerste West-Europese land dat um, dat zou gaan stemmen. En daar was toen heel veel commotie rond. En toen dacht ik, waarom niet naar de bron van de islam gaan... dus naar het land waar vrouwen aan de strengste kleding ter wereld worden onderworpen... om daar aan vrouwen zelf te vragen um, hoe ze dat ervaarden, een, een boerka te dragen. En om, om aan hen te vragen, is dat ook echt zo'n probleem voor jullie? En uit die gesprekken kwamen er verschillende keren naar voren van, kijk, eigenlijk, die boerka is het probleem niet. Waar wij ons mee bezighouden zijn economische, sociale en politieke rechten krijgen. En trouwens, um, 11 september heeft ons geholpen om uh, hier vooruitgang in te boeken. En dat vond ik zo intrigerend, omdat dat een, toch een, een bijzondere paradox is. Ja, zeker. Um, zeker op het eerste oor, om het maar zo te zeggen. Ja, inderdaad. Daar gaan we het uh, zo uitgebreid over hebben, hoe dat uh, met elkaar in verhouding zit. Maar ik, ik schets het net al even kort in de, in de inleiding: dat Saudi-Arabië een van de minst vrije plekken is voor vrouwen om te leven. Ja. De meeste van ons zijn er nooit geweest. We herkennen wel het straatbeeld inderdaad van bedekte vrouwen. Kun je een, mm. een schets geven van hoe ver die onvrijheid reikt in die maatschappij? Ja, het is, het begint vanaf het moment dat je van het vliegtuig stapt, hè, dus. De kledij is verplicht, ook voor westerse vrouwen. Iedereen draagt daar een abaya. Dus een lang zwart kleed tot aan de enkels. Dan een hoofddoek is ook in heel veel gevallen verplicht. Dan kan ik, kon ik me nergens bewegen zonder de toestemming van een voogd... die in het land aanwezig is. Elke vrouw heeft dat probleem. Um, en uh, ik, als mocht ik Saudische zijn... ik zou niet kunnen gaan werken zonder toestemming van mijn voogd. En in sommige gevallen um, is dat zelfs het zoontje van een moeder... Dus uh, ook al is hij minderjarig. Of drie jaar um. oud. <laughs> ja, dus dat is, dat is, dat is hallucinant. Um, vrouwen kunnen ook nog altijd niet auto rijden. Um, dus de, de, de onvrijheid uh, gaat heel ver. Ja, Je bent daar naartoe gegaan uh, met een specifieke aanleiding. Je hebt daar blijkbaar ontdekt dat er een nieuw soort vrouw was opgestaan. Waar zag je dat aan? Daar moeten voorbeelden zijn. Je zegt bijvoorbeeld ze mogen nog altijd niet rijden. Is daar bijvoorbeeld een verschil in gekomen? Wel, um, je hebt doorheen de jaren heb je verschillende activistes gehad die um, hebben gestreden voor het recht om te kunnen rijden. En dan um, heb je nu door de Arabische Lente, res, heel recent, had je Manal uh, al-Sharif, die, die vrouw die een nationale autorijdag heeft afgeroepen. En uh, dat heeft ze dit jaar gedaan, Ook niet toevallig, tien, tien jaar daarna. Um, dat heeft uh, alle westerse media bereikt. En um, de, het opmerkelijke eraan was niet zozeer dat ze in de, in de auto kropen. Maar dat achteraf, uh, behalve Manal zelf, de leidster van de actie... de vrouwen die haar gevolgd zijn, zijn niet vervolgd. Dus zijn niet opgepakt. En dat werd... Uh, intern in het land aan, geïnterpreteerd... als een heel erg positief signaal. Mm -hmm. Nicolin Zuidgeest, hier in de studio in Hilversum. Jij kent de Arabische wereld heel goed. Je hebt er ook veel rondgereisd. Uh, herken jij uh, het verhaal van Lisa... dat er een nieuw soort vrouw is opgestaan? Uh, ja. Ik, uh, ik moet zeggen dat ik over het algemeen wel kan, uh, dat dat wel kan beamen. Dat de vrouwen zich veel meer gesterkt voelen. Juist door de opkomst van uh, de regionale televisiezenders. Ook van het internet. Dat ze ja. zich heel erg gesterkt voelen in, in wat ze uiten. De informatie die ze tot zich nemen. En uh, ook, ja, ze gebruiken het ook als een uh, machtsmiddel. En hoe zie je dat letterlijk? Bedoel, wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, je kan, een heel mooi voorbeeld is dat er een aantal jaar geleden... was er een, uh, een televisiepresentatrice in saudi arabië Die uh, werd door, is door haar man in elkaar geslagen. Die was bont en blauw. Het zag er niet uit. En uh, wat heeft zij op een gegeven moment gedaan? Zij heeft ervoor gekozen om op, uh, op de televisie te verschijnen. Uh, bont en blauw, met alle kneuzingen en uh, blauwe plekken... Om het bespreekbaar te maken. Nou is die man uiteindelijk niet achter de tralies uh, verdwenen, uh -huh. want uh, uiteindelijk uh, kreeg die vrouw nog een, een, een toch ook een soort van milde reprimande. Uh -huh. um, maar het zorgde wel voor dat onderwerpen bespreekbaar worden, dat mensen hun deuren opengooien zeg maar, en ook laten zien van kijk dit is een gaande, dit kan jou ook gebeuren, gebeurt het jou ook, deel het uh -huh. dan met mij. Nou, ja, dus televisie, een massamedium, heeft daar een grote, rol in, een grote rol in gespeeld. Ja, ik denk ja, en ik denk ook zeker wat je daar zei, het internet. Dat is uh, een heel belangrijke factor daar. Ik heb daar vrouwen die me daar zeiden van kijk, Lisa, ik kan elke versie van de Koran kan ik gewoon downloaden op mijn iPhone nu. Ik heb geen geestelijke meer nodig die mm -hmm. me gaat vertellen welke positie de vrouw heeft in de islam. Ja. Dus dat is ja. Um, Lisa, je zei het al aan het begin... Uh, dat op een paradoxale manier uh, 9-11 als een katalysator heeft gewerkt. Dat moet je me toch ja. echt uitleggen. Ik kan me daar niets <laughs> bij voorstellen. Wel, um, um, 11 september heeft daar dus een enorme schokgolf veroorzaakt. Omdat voor het eerst uh, werd de bevolking geconfronteerd met de ultieme consequenties van religieus extremisme. Dus die, de beelden zijn het hele land rondgegaan. Als ook de foto's van de vliegtuigkapers. Vijftien van de negentien waren Saudis. En Bin Laden zelf natuurlijk. En um, dit bracht mensen tot het besef van kijk dit had ook mijn zoon kunnen zijn. En... De internationale gemeenschap heeft enorm veel druk gelegd... op de religieuze leiders van het land, wat hun macht heeft toen afnemen. En dus um, dit uh, heeft ook een, een, dan een vraagproces bij de bevolking uh, opgeroepen van... ja, maar dit is niet de islam waarmee ik mij wil identificeren, maar, maar welke dan wel? En zeker vrouwen hebben dat gedaan, omdat zij het hardste onderdrukt worden in de naam van religie. En twee jaar na 11 september heeft Al-Qaeda ook in Saudi-Arabië zelf aanslagen gepleegd. Waarbij een heleboel moslims ook zijn gestorven. En dat was de druppel. Dus eigenlijk zeg je dat het hele fundament van die religie werd onderuit gehaald door die aanslag. Of het geloof in het fundament daarvan. Inderdaad. Ze, mensen gingen het in vraag stellen toen ze zagen wat dus de, de consequentie was van het wahhabisme. Nicolien, zie jij 9-11 ook als een soort caesuur? periode daarvoor en daarna als je met name kijkt naar Arabische vrouwen. Um... Ja, maar ik denk, uh, ik zie het meer als een periode... die vooral toevallig ook uh, samen is gevallen... met de enorme groei en opkomst van het internet in die landen. Waardoor mm -hmm. de mensen dus zelf ook heel veel meer kennis hebben genomen... van hoe buitenlandse media over het Midden-Oosten, over Noord-Afrika berichten. En dat zeg maar daardoor een, uh, dat katalysatoreffect op gang is gekomen. En dat zie je bijvoorbeeld nu ook nog uh, bijvoorbeeld bij... Uh, nou ja, Onlangs is een uh, Libische vriend van mij uit Europa naar Libië gegaan... Uh, die zet gewoon op zijn Facebook, zei van... ja, hou nou eens op allemaal te roepen dat er uh, Al-Qaeda in uh, Libië zit... of dat de oppositie islamisten zijn. Uh, dat zijn we niet. Ja, er zitten wel een paar extremisten tussen zitten... maar hou daar alsjeblieft mee op. Ja. Dus mensen zijn daar ook wel echt uh, heel erg uh, klaar mee. Maar we hebben het de over mensen. Dat klinkt dan alsof we het hebben over de hele bevolking. Dat kan ik me ook eigenlijk niet voorstellen. Niet iedereen heeft toegang tot een computer, om maar wat te noemen. Nee, maar het is over het algemeen wel zo. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de cijfers over bijvoorbeeld de populariteit van uh, Facebook... Uh, die is uh, met bijna 40% gestegen. Ze is vergeleken zeg maar, tussen het, ja. uh, 2008 en 2009 in Egypte alleen al. Ja. Uh, in en, uh, heel Marokko zijn, is het aantal gealfabetiseerden enorm uh, gegroeid. Uh, voorheen was meer dan uh, de helft van de bevolking... Ja, ongeletterd. Nu is dat gewoon echt veranderd. En dankzij de komst ook van uh, Al Jazeera als regionaal televisie- of mm -hmm. uh, satellietzender... is het ook zo dat steeds meer mensen ook um, de toegang krijgen tot het Arabisch. En dat Arabisch wat gesproken wordt uh, ook ja. uh, machtig ja. zijn. Lisa, um, zie jij, je ziet deze ontwikkeling, je hebt rondgrijs en dat allemaal met je eigen ogen mogen zien. Heb je het idee dat het binnen afzienbare tijd, binnen jouw leven zal leiden tot een vergelijkbare positie voor vrouwen daar als die wij hier hebben? Um, ik, denk als je, ik denk dat, dat um, als je gaat kijken naar onze contexten, dan zie je dat bijvoorbeeld eh, het, in België heeft het geduurd tot in 1948 tot vrouwen konden stemmen. Volwaardig. Ja. En uh, in de late 19e eeuw had je ook gevallen van vrouwen die um, uh, advocaten waren, maar de, de toegang tot de balie geweigerd werden. En dat soortzelfde gevallen uh, zie je in. Uh, dus van die advocaten zie je nu in Saudi-Arabië gebeuren. Dus er zal nog wel wat tijd overgaan. Um, langs de andere kant is het wel zo dat vanaf het moment dat uh, olie begint op te drogen. Lisa, het spijt dus, me verschrikkelijk, maar ik moet je onderbreken. Maar wel op een optimistische noot. Nicolien Zuidgeest ja? en Lisa de Bode, hartelijk dank voor jullie tijd. Geen vijf voor twaalf. Okay. Dit weekend is in de Amsterdamse stad Schouwburg een portret opgehangen van Ilja. De herdershond uit Going to the Dogs. Het beroemde toneelstuk van Wim T. Schippers. Aan de telefoon actrice Kitty Courbois. Goedenavond. Ja, hallo. Gooi. Is het inderdaad terecht dat de hond Ilja ook een plek heeft gekregen... in de beroemde portrettengalerij? Nou ja, het is natuurlijk een hele leuke hond hangen. Zo. <laughs> een eer voor u, zegt u. Ja, tuurlijk. Ik vond het heel geestig. Ik zag het in de volkskrant en daarna het parool eroverheen. En ik ben van alle kanten opgebeld, van mensen die het hartstikke leuk vonden. Ik vind het alleen heel jammer dat ik zelf niet uitgenodigd was. U wist er niet van? Nee, ik wist er helemaal niets van. Dus ik heb u... niet nou, Ik had het leuk gevonden om de bij te zijn. Ja, en... want uw portret hangt er dus letterlijk naast. Ja, en dan ging eerst van Bens van den Berg als ik het goed heb, die is oh. geschoven waarschijnlijk. <laughs> ik weet niet. Ik, moet, ik geloof het wel, ik weet eigenlijk wel zeker. Want ik hang aan de andere kant aan veel Nijmond. Maar er zijn twee schilders, Jan van der Vos, en die schilderij, moesten naast elkaar hangen. Dus ik ben niet gescheiden houden. Maar er is iemand opgeschoven. Maar ik ga er morgen naartoe. Dan schouw ik omdat eventjes. De hoe er naar gegaan is gegaan. Maar nogmaals, jammer dat ik er niet bij was. Nee, dat begrijp ik. Dan hebben ze dus ook niet echt toestemming aan u gevraagd of die daarnaast nee, mocht hangen. Nee, ik geloof niet dat het meer hoeft hoor, toestemming te vragen. En nogmaals, nee. is het terecht dat er een portret van Ilja hangt? Nou, ik vind het wel heel geestig, moet ik zeggen hoor. Ja, en bovendien zal er heel veel meer nog naar mijn portret gekeken worden door deze beeldige hond, toch? Jawel, dat wel. Ik heb het gezien in de krant. Het ziet er prachtig uit. Maar ik weet niet, ja, misschien leg ik u woorden in de mond. Wat zegt u? Vindt u het raar? Het heeft iets merkwaardigs om naast een portret van een hond te hangen: iemand van uw statuur, met uw carrière. Nou, vindt u dat? Dat vind ik nou helemaal niet hoor. Ik ben zelf gek op honden en ook op katten. En nou, andere bezig. Dat vind ik helemaal niet <coughs> aan daarnaast te hangen. Ik vind het nog geestig. En bovendien zijn er heel veel mensen die het heel erg geestig vinden. Want het was niet van de lucht vandaag. Met felicitaties en zo. Nou, gelukkig maar heel veel plezier morgen als u ja, gaat kijken. Ja, dankjewel hoor. Dag. Dag. En morgen zit hier Mieke van der Wij. Dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Radio 1.